8 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. In Rome hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd... tegen de Italiaanse premier Berlusconi. De bijeenkomst was georganiseerd door de grootste oppositiepartij... de Centrum Linkse PD... en werd gesteund door de grootste vakbond van Italië. Het motto was... Een groot land verdient een betere toekomst. De demonstranten waren met bussen en treinen uit het hele land... naar de demonstratie gekomen. Er waren ook vertegenwoordigers van progressieve partijen... uit onder meer Duitsland en Frankrijk... De leider van de PD, Bersani, riep progressief Europa op om de krachten van de financiële markten aan banden te leggen en een nieuw Italië op te bouwen. Minister Opstelte laat onafhankelijk onderzoek doen naar de aanbestedingsprocedure van de nieuwe politieauto's. Eerder dit jaar werd bekend dat alle politiemensen de komende jaren in Volkswagens gaan rijden. Er moeten er zo'n 12.000 worden geleverd.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 Zo staat het Rijksmuseum in het teken van geld en de Rijken in de 17e eeuw. In het Van Gogh Museum kan worden gedanst en in het Amsterdam Museum discussiëren jonge kunstenaars over macht. De aftrap van de Museumnacht was in het vernieuwde Scheepvaartmuseum. Daar hield de directeur van de Nederlandse Museumvereniging een pleidooi om vaker dan eens per jaar een Museumnacht te organiseren. De Amsterdamse Museumnacht is met 26.000 bezoekers uitverkocht. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar zo'n 6 graden. Morgen in het binnenland zonnige periode. Het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Koop nu al je december bij Speelgoed, games, elektronica, wonen, mode. Korting tot wel 30%. Eerst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 Met Ronald Nogmaals goedenavond. We maken een rondje langs de velden en we beginnen in Waalwijk bij RKC Groningen. Want Bas, tegen RKC staat op 1-0. De goal op naam van Duits. Een uh, goed schot vanaf een meter of uh, 20. Terwijl RKC nu weer komt. Maar eens kijken of het nog erger wordt. Ook Casteljon voor het doel ten voorde. En... Van Hout hebben de bal aan de zijkant, maar zouden we nou nog moeten proberen om Castillon te bereiken. Dat lukt niet en duurt zo lang dat ik mijn verhaal toch maar afmaak. Nou, nu komt de voorzitter wel, maar is hij slecht. Goed, daar zijn we vanaf. Oh, uitverdedigend slecht van Groningen via Kief de Beld, kan de voordeel opmicken. Schiet van afstand net naast. Ze zijn het kwijt bij Groningen. Het schot is dus van Duits, nog even heel snel. Meter of twintig. Bal draait helemaal vanaf de rechterkant, zeg maar weer richting het doel terug. En van Loo duikt wel, maar zit er nou ja, net niet goed bij. En ik denk dat een de keeper, omdat die bal nog wel vrij dicht bij hem komt en niet bij de paal blijft. Dat een keeper daar dichterbij moet komen en dat hij er een hand tegen moet krijgen. Het lukt van Lo niet. En RKC leidt met 1-0. Nak Vitesse in de tweede helft, Philip Koopke. Hofs vuurt en ten rouwelaar stopt. Dat was de beste kans, zo'n 10 seconden geleden. En die is voor Vitesse. De eerste helft was duidelijk voor Nak. Daardoor leidt Nak ook bij rust met 1-0. Die stand staat nog steeds op het scorebord. De tweede helft is tot nu toe in evenwicht. 1-0, dus uh, zo na 13 minuten spelen in de tweede helft. Roda Herenveen, Rachna Niemeyer. Op een vrije trap van Vlederes na geen kansen gezien in dit duel. En twee keer Asri die buitenspel zien staan. De laatste keer was niet terecht, maar de vlag ging toch omhoog. En zo doen we nog altijd 0-0 naar 18 minuten bij Roda Heerenveen. En om kwart voor negen is er ook nog Feyenoord tegen NEC. Er wordt gehandbald, WK-kwalificatie Nederland, Finland, Richard van der Maden. Zes minuten nog in de eerste helft in Gelene. Nederland staat achter tegen Finland, een klein handballand. Negen voor Nederland, twaalf voor Finland. En Oranje valt mij tegen tot nu toe in de eerste helft. Een Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Weet u wat ik nog nooit gezien heb? Wilrennen op Curaçao. Goedenavond, Marsmees. Goedenavond, Ronald. Waarom heb je dat nooit gezien? Ja, omdat het niet op televisie is. <laughs> ja, ik waarschijnlijk. Ik de ja. eerste rij. Ik zit naast Gerrit Zolleveld. Ik zit naast een 20-mans grote kopgroep. Met alle professionals die je kunt bedenken. De race die vanochtend zou gestart worden om 11 uur. Is naar 2 uur verzet. Omdat er noodweer losbrak boven Curaçao. Maar... Alles gaat hier een beetje later. Het is zo ontspannen. En zo rijden we over dat gekke eiland heen, waar Hagemajesteit net uh, geweest is en uh, het een en ander gehoord heeft hoe Curaçao werkt. Rijden we hier met twee koplopers in een race die ja, natuurlijk voor de Puritijnen niet veel voorstelt. Maar het is zeg maar het echte einde van het seizoen. Er zijn hier zo'n twaalf echte profs opgestart. Frank en Andy Slek, Peter Sagan, zijn broertje Juri, Johnny Hogeland is hier, Poels Ruig. Lichthard, Kruiswijk, Kietel, Van Summeren, Van Endert, Mark de Maar. En die mannen rijden nu allemaal in de kopgroep. We hebben net uh, zeg maar het keerpunt op het eiland gehad. En met al die professionals bij elkaar rijden we nu terug. En dan gaan we straks over de Juliana, die dan weer open is gesteld. Gaan we uh, naar de finish van deze wedstrijd. Twintig man, dat zijn dus echt zes man die nog nooit in Europa gereden hebben. Die zitten er nu nog bij. Die roepen weliswaar om hun moeder. En we rijden over Curaçao in een wedstrijd die leuk is om mee te maken. En ik vond het leuk om dat tegen u te kunnen zeggen. En het publiek, Mart, komt, komen de mensen daarop af? Ja, dat is heel grappig. Ik zit dus nu zeg maar, aan uh, het eindpunt van het eiland. En Curaçaoenaars hebben helemaal geen weet van wat er gebeurt. We rijden nu over een kruispunt en er zitten wat mannen... Die daar hun hele leven waarschijnlijk al zitten niks te doen. En die kijken verbaasd op en die denken van wat is dit in hemelsnaam. Het geluid wat je nu hoort is de plaatselijke Harley Davidson vereniging die de weg vrij had. Maar dat publiek dat heeft geen idee. Die zien dan 16 blanke kerels op fietsen en die denken die zijn getikt. Want wie rijdt er nou op met 30 graden uh, zo hard op een fiets? Dat is wel heel boeiend om te zien inderdaad. Het is een botsing van culturen met alles. En die profs komen hier graag, die vinden het heerlijk. En die mensen van de eilanden hier die vinden het leuk om zich te testen met de grote profs. En zoals gezegd, er zitten twee echte Curaçaose jongens nu nog in de kopgroep. Dat doen ze knap trouwens. Oké, okay, we gaan naar voetballen. RKC staat voor tegen Groningen. Bas Tichelen. Ja, met 1-0. Dat is uh, na 26 minuten de tussenstand door de goal van Sander Duits. Het is een beetje de wedstrijd van de keepers tot dusver. Bij die goal van Duits vertelde ik al, zag Van Loden niet zeker uit. Ik zeg niet dat hij hem had moeten hebben, maar ik zeg wel dat hij hem had kunnen hebben. Van Lo, die een paar minuten daarvoor in de fout ging. Omdat hij veel te lang met een bal aan de voet wachtte. Totdat er een verdediger aan speelbaar was. Die verdediger bleek niet aan speelbaar te zijn. Terwijl nu aan de andere kant RKC moet verdedigen. Dat via Van Mosselveld ten koste van een hoekschop doet. Maar hij trapte de bal van Lo tegen een verdediger op. Die kwam vervolgens hoog in de lucht. Hij wilde hem vangen. Dat mislukte ook. En vervolgens ging de bal... Uiteindelijk maar net naast. Na het schot van ten voordeel. Dat zag er van de keeper niet best uit. En zo even ging ook de andere keeper in de fout. Na een voorzet van Tadic. vanaf de linkerkant voor Groningen. Wilde Zoet de bal vangen. Dat deed hij aanvankelijk ook wel. Maar hij liet hem weer lossen. Bij de tweede paal had Spaar de bal echt. letterlijk voor het intikken. Twee meter van de goal. Vrij doel. Maar hij tikte de bal naast. Zoet neemt een doeltrap nu. Casteljon wil koppen. Dat lukt niet. Ivens kopt wel voor Groningen. Maar die kopt de bal de verkeerde kant op. Zo kan ergens hij toch nog door. Via Casteljon. Die kapt nu langs twee man. En wordt dan door Ivens niet, zegt scheidsrechter, ketting. Tegen de vlakte geholpen en dus komt er geen vrije schop. Jonge 28-jarige scheidsrechter deze Maarten Ketting. Voor het eerst officieel aangesteld in een wedstrijd in de eredivisie. Gek genoeg, anderhalf jaar geleden vloot hij al wel een helft. Toen was hij als vierde official bij Twente Heerenveen. En viel Jan Wegener uit en mocht hij een helftje fluiten. Maar dit is een eerste officiële aanstelling in de eredivisie. 1-0 is de stand bij RKC Groningen na 28 minuten. NAC staat ook met 1-0 voor tegen Vitesse. Is Vitesse al een beetje wakker geworden in de tweede helft, Filip? Ja, die indruk heb ik wel. Vitesse heeft veel meer spelaandeel in die tweede helft. Heeft nu ook balbezit via de centrale verdediger Cascia die opstomt op de helft van NAC. En nu Yasuda wil aanspelen, de rechtervleugelverdediger vleugelverdediger. Die ook al zo aanvallend speelt momenteel in de tweede helft. Dat komt in voorzet en die gaat in de richting van Boni. Die komt erbij en de rebound kan ook niet worden afgemaakt. En die is dan voor Pedersen die de bal wel weer opzij ligt. Nu komt de voorzet af. De rechterkant van Yasuda. Daar is Boni en die moet hem maken. Maar die raakt de bal niet goed. Die krijgt hem op de binnenkant van de voet. Die heeft hem voor het intikken. Maar die geeft Terrawelaar nog een kans. Ja, je Vitesse wordt veel sterker. En dat terwijl Nack niet eens zoveel minder speelt. Maar ja, dat heeft allemaal te maken met de veldbezetting. Die is veel beter verzorgd bij Vitesse. 0-0, zo halverwege de tweede helft in bref. 1-0 is het. Nou, die penalty van de Gorter in die laatste minuut van de eerste helft maakte die hem... En die stand staat er nog altijd. Halverwege de tweede helft. Finland nog steeds voor tegen Nederland. Richard? 11-14, laatste seconde van de eerste helft. En nu is het rust in Geleen. En Finland staat dus voor. Dat is enigszins verrassend, omdat de wedstrijd woensdag in Finland eindigde in een vrij simpele overwinning voor Nederland. Toen stond het bij rust 16-9 in het voordeel van Oranje. Uiteindelijk 23-26 en nu dus achter en de conclusie is gewoon na 30 minuten handbal dat het niet loopt bij Oranje. Dat er weinig structuur zit in het aanvalspel. De cirkel wordt heel moeilijk gevonden. In de opbouwrij wordt Mark Bult, die normaal gesproken de schutter moet zijn, wordt onvoldoende gelanceerd. En ook in de dekking staat Nederland te veel stil en bij Finland schuiven ze veel beter. Ja, dat zijn de grote verschillen tussen beide ploegen. Als je samenvat wat we tot nu toe hebben gezien tussen Nederland en Finland, het valt allemaal tegen. Nederland heeft er 11 gemaakt, Finland dus na 30 minuten 14. We er niet mee. Hij vertelde eerder deze uitzending dat hij al drie keer naar verre zuiden was afgereisd. Maar ja. Toen zes goals, vier goals. Dan moet je er vanavond niet te veel verwachten, Rachman. Nee, het is een keer op natuurlijk. Het is 0-0. Een minuutje of 17 nog. Roda valt aan en krijgt een corner. Omdat de bal door Adil Ramzi wordt aangeschoten tegen Filip Juricic. Die staat in het strafschopgebied van Herenveen. Adil Ramzi staat aan de zijkant. Een gouden kans gezien voor Mitchell Donald. Een vogel die alleen zijn eindig nog hoeven te leggen. En dat gaat toch meestal goed. Een 1-op-1 moment na rommel op het middenveld bij Herenveen, Een tikje breed van Malky. En dan staat hij 12 meter voor het doel. Donald schiet hij op de voet van Van de Bussen. VDB redt Heerenveen op dat moment. Die bal had erin gemogen van Mitchell Donald. Hoekschop genomen, afgeslagen. Opgepakt door de Beulen. Die wil terugschieten naar Adil Ramsi. De man die de corner zojuist voor zijn rekening nam. Via het tussenstation. Vlenderas komt de bal daar kortstondig terecht. Maar door storen van Jan Maat krijgt deze aanval geen vervolg. Nier krijgt wel neergooien tegen. Want Rona mag gaan gooien voor de eigen dukhout. Flederis gaat dat klussen voor zijn rekening nemen. Wachten op doelpunten. Wachten op leuke kansen. Want één grote gezien. Maar voor de rest valt het tegen. 0-0. Nak Vitesse, Philip Koken. Ja, Vitesse wacht ook nog op een doelpunt. Uh, Nak heeft er al één gemaakt. Ik zal het nog maar eens ten overvloede zeggen. Gorter in uh, de laatste minuut van de eerste helft met een penalty. En overigens een omstreden penalty. Zeker als je dan John van der Brom uh, vraagt, want die was het er beslist niet mee eens. Maar goed, hij gaat er niet over. Nu een afstandsschot van Cassia, centrale verdediger. Maar dat. Uh... Verwoord tot een afzwaaier. Zodoende komt Vitesse wel eens in de buurt van de goal van Terraula. Het speelt ook beter. En ik zei al dat heeft alles te maken met veldbezetting. Dat is een vreselijk woord. Behalve dan als je scrabble speelt op een computer. En zeker met drie keer woordwaarde. Maar die veldbezetting is beter. Nu uh, Vitesse speelt met twee diepe spitsen. Met vlak achter en de vleugelspitsen uh, niet meer actief zijn. Nu Chanturia ook naar uh, de kant is gehaald. En Hofs dus niet meer op een vleugel speelt, maar daarachter het klopt allemaal meer. In de eerste helft leek het net of Vitesse op het middenveld een mannetje minder had. Nu eh, lijkt het wel of Vitesse op het middenveld een mannetje meer heeft. Zo kan het veranderen, maar die voorsprong is er nog altijd voor NAC. Na bijna 70 minuten spelen, 1-0. Zelfde stand bij RKC Groningen, Bas Stigler. Ja, nog een kwartiertje in de eerste helft. RKC heeft uh, niet veel kansen en mogelijkheden meer gekregen in de... Minuten na de 1-0. Groningen heeft het wel geprobeerd, maar is dus ook niet verder gekomen dan die enorme kans voor Sparf. Ik vertelde dat al. bal eigenlijk vrij voor de goal naar de misser van Zoet naast. Terwijl nu Snow gooit en probeert Castellon te bereiken. Die neemt de bal niet aan. Dan is hij hem onherroepelijk kwijt. Dan mag Groningen uitverdedigen. Dat gaat niet meer makkelijk. In de eerste 10 minuten ging dat eigenlijk wel makkelijk. Toen kwam Groningen makkelijker in de buurt van dat doel van Zoet. Maar KC is wat verder opgekropen. Dan heeft Groningen wat minder ruimte gegeven. Terwijl nu... Uh... Ten voorde, die de bal krijgt aangespeeld aan de linkerkant voor hen, helemaal terug moet lopen. Zijn eigen helft op. En de bal moet afleveren, weer bij zijn keeper. Die hem dan weer een hoge peer naar voren geeft. Daar zou ten voorde dan eigenlijk alweer moeten staan. Maar dat mislukt net. Groningen leidt weer balverlies op het middenveld nu. RKC neemt over via Snow. En de paas dan van Hout aan de rechterkant van het veld. Draait naar binnen toe om Burnett heen. Krijgt een schouderduw, zegt de scheidsrechter van Andersson. Wordt dus correct van de bal gezet. En dan mag Groningen weer naar voren. Zo golft het wel op en neer. En gaat het snel. De combinatie dit keer tussen Andersson en Tadic is niet goed. Omdat de paas van Tadic terug naar Andersson onvoldoende is. En de de bal doorrolt in de richting van Zoet. 1-0 nog altijd voor RKC. Rachet niet mee bij Rode Heerdeveen. 0-0, 32e minuut. En Ramsey gezien en Jonker voor het doel van Herenveen. Maar Ramsey wacht dan te lang. En Jonker schrikt van de kans schiet de bal de tribunes in. Een goede actie was dat van Montaigne, De rechter verdediger die de achterlijn haalde en de bal goed terugtrok. Werd mooi weggestuurd ook Montaigne. Daar moet Rona wat meer mee doen. Want de ploeg heeft toch inmiddels twee uitgespeelde momenten gecreëerd. Tegen nog 0 voor Herenveen. Dat nu wel komt via de linkerkant. er gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Dat is Tjuricic op een paasje van Asaidi. Nog wat vlakjes spelend Asaidi in dit duel. Geldt eigenlijk ook voor Narsing aan de rechterkant. Om nog maar niet te spreken over Bas Dost. Want die komt in het hele verhaal totaal niet voor. Een vrije trap dus voor Roda achterin. Na dat moment met buitenspel. Kicek is de keeper. Eigenlijk nog nauwelijks getest dus. En zijn keeperstrap komt terecht. Of zijn trap over de middenlijn. Een meter of twintig. Donald pakt op. En zo gaat Roda weer bouwen. 0-0 nog. Nakvitesse, Vitesse, Filip Koker. Ja, nu we nog ruim een kwartier te spelen hebben... hier in het Radverlegstadion wordt de wedstrijd steeds meer klassiek, traditioneel Engels. Waarbij nu Goudelje overigens uitbreekt. En Veldhuizen tot zijn geluk ziet dat hij die bal nog net binnen de lijnen van het strafschopgebied kan oprapen. En uh, daar wachten hij terecht even mee. Want uh, had hij het een momentje eerder gedaan, dan was het hens geweest buiten het strafschopgebied. En uh, Goudelje had daar bijna een grote kans gekregen voor Nak. Het wordt steeds meer klassiek, traditioneel Engels in die zin dat... Uh, ja, de spelers van NAC die ontzettend veel energie hebben gestoken in deze wedstrijd. Een beetje moe beginnen te worden. Vitesse die heeft energie gestoken in de tweede helft. En die beginnen nu allemaal een beetje moe te worden. Zodoende wordt veel meer de lange bal gehanteerd. Wordt het middenveld overgeslagen. En uh, ja, wordt, uh, wordt, leeft deze wedstrijd van fouten. Alle kansen ontstaan in deze tweede helft de laatste minuten door fouten. Maar de stand is nog altijd in het voordeel van NAC. 1-0. Kijk ja, eens even met rug tegen de muur, Bas tegen de. Nou, dat zal best, maar dan zijn er wel gekoud. Dus het valt wel mee hoor trouwens. Maar dag, wat een ongelofelijke kantverker. Om 2-0 te maken. Casteljon wordt goed weggestuurd door Braber. Staat uh, vrij voor de keeper. Maar van Loret, zo zagen we hem dat twee weken geleden natuurlijk in de wedstrijd tegen Twente doen. Toen hij eigenlijk afhankelijk er niet goed uitzag in de eerste helft. een blunderde. Nou ja, deze eerste helft is ook nog niet echt zijn helft. Maar vervolgens uh, kan hij in dit soort situaties uh, zijn waarde toch wel weer bewijzen. Hij doet het goed, krijgt een... Lichaamsdeel tegen de bal. Je kan ook zeggen Castillon had je geen oog moeten hebben voor Van Hout die meegelopen was. Tegelijkertijd denk ik dat Van Hout heel dom loopt. Want volgens mij loopt hij op het moment suprem buitenspel. En kan Castillon, als hij het al zou hebben gewild niet eens pasen. Maar goed Van Loo houdt zijn ploeg in die zin ook weer in de race nu. wat heeft een uh, puikenredding. In huis op die inzet van Castellon. Zo staat het dus nog 1-0. Met nog 10 minuten te gaan in de eerste helft. Zijn er al meer kansen geweest bij jou, Rachter? Nee, die twee die ik genoemd heb, dat zijn tot nu toe de enige. Ik denk wel bij de 0-0 stand. Een minuut of 12 voor de rust. Dat je kunt zeggen dat Roda inmiddels de totale controle heeft. Met de beulen nu weg aan de rechterkant. Overstapje van Jonker. Maar had maar zelf geschoten. Een meter of 12 voor de goal. Krijgt die voorzet vanaf de rechterflank. Wil dan de bal laten lopen tot bij Ramsey, Maar daar zit een verdediger tussen. Had maar ineens uitgehaald. Jonker. Het kan. Hij maakte er pas eentje dit seizoen. Die mooie hakbal uit bij FC Utrecht. Hij scoorde ook tegen Ajax trouwens in het bekertoernooi nog wel. Maar de productie van Jonker valt tegen. En vorig seizoen, ik weet het zeker, had hij deze bal ineens op zijn pantoffel genomen. Wat nu nog rest is een vrije trap voor Roda aan de rechterkant van het veld. Een meter of vijf bij de punt van het strafschopgebied vandaan. Aan een lichte overtreding bij Herenveen. Flederes komt dan van de linksbackpositie helemaal naar de overkant van het veld. Draait scherp in. En daar moet worden ingegrepen door Van de Bussen. Bijna Malki erbij. Die springt op alles. Die glijdt op alles. Maar uh, achter hem staat Van de Bussen. En die is hem de baas. Nieuwe voorzet komt weggehaald door Zomer. Weer Malki in de buurt. Asaidi laat zich dan uh, de bal ontfutselen. Dan een fikse sliding daar bij Herenveen van Sven Kums. En ik, doud, uh, ik zou toch zeggen: daar wordt de man gespeeld en niet de bal. Maar het mag allemaal Verder en Heerenveen wil uitbreken via links. Bal over de zijlijn, 10 minuten tot de pauze. Roda zoekt een goal en verdient er inmiddels ook wel eentje eigenlijk. Hoe lang heeft Vitesse eigenlijk nog om gelijk te komen, Filip? Ja, nog een uh, kwartiertje. En uh, dat zou best kunnen, want uh, Vitesse speelt op dit moment iets beter. heeft nu een inworp, veroorzaakt door uh, Jan-Adi van der Heijden. Die die inworp zelf uh, gaat nemen. En die dan weer zoekt uh, naar Boni. Maar Boni heeft een geweldige kans gehad. En wordt tot dusverre in deze tweede helft verder heel goed afgestopt door Botteguin. Dat is sowieso een hele goede verdediger tot nu toe gebleken voor NAC. Overigens de enige nieuwkomer dit seizoen bij NAC die nu ook weer een basisplaats heeft. En dat al wekenlang. Botteguin doet het uitstekend tegen Boni, Maar nu kan NAC dan een keertje overnemen en wordt daar luiks neergelegd door Botteguin. Prupper, een overtreding van uh, Prupper. En die is zojuist ingevallen voor uh, Van Ginkel. Van Ginkel die we ook wel erg is tegengevallen tot nu toe. Terwijl die toch zo'n goede indruk heeft gemaakt in de afgelopen weken. Goed, een klein kwartiertje nog te gaan. 1-0, nog steeds voor NAC. Pas bij RKC Groningen. Doeltrap voor Van Loo na een mislukte voorzet van Van Hout. Vanaf de rechterkant. RKC nog altijd aan de leiding 1-0. 38 minuten op de klok. En Van Loo, die uh, zijn verdedigersgebaard een verre trap gaat plaatsen. Dat doet hij naar de linkerkant van het veld. Daar duikt dan Bakuna op. Maar daar komt de bal niet. Die wordt weer door RKC de andere kant opgekopt. Dan moet uh, Braber de lucht in. Die krijgt de bal nadat hij hem wegkopt meteen weer op zijn hoofd. Krijgt hem dan voor zijn voeten en wordt dan zo op de huid gezeten door Burnett. Dat scheidsrechter Ketting zegt dat er een vrij schop is voor RKC. Deze, ik vertel het al, jonge scheidsrechter die het tot dusver prima doet. Balbezit voor RKC, dus de rood van de middenlijn. Bandjar heeft hem kort meegegeven aan Van Hout. Van Hout naar Castillon Tussen twee mensen in moet de bal terugspelen naar Bandjar... Die... Oeh, schrik denk ik even van het feit dat daar plotseling toch nog één van Groningen staat. Dat is Taxera. Hij draait er net op tijd langs. Dan geeft de band dan mee aan de linkerkant. Via Van Mosselveld naar Van Peppen En dan naar ten voorde. Ten voorde trotel van de, de lijn Terug naar Snow. Aan de rechterkant zegt Van Hout: ik sta vrij. Kom maar hier met die bal. Maar daar gaat de bal niet naartoe. Die speelt RKC namelijk rustig rond. Achterin balbezit. Dat zal het devies zijn. Zes minuten nog te gaan in de eerste helft. Want RKC staat tegen Groningen voor met 1-0. Dus bij jou ook nog een minuut of zes, Rachner? Acht 8 om precies te zijn. 0-0 nog de stand en Ramsey opeens weg op links. Nee, het is Malki in de as van het veld inmiddels. Schot van de Beulen. Maar ja, die gelooft er zelf niet in. En dan begint het vaak wel mee. De bal zelf langs de kruising. Het zal een meter of vijf naast zijn. De poging van de Beulen, de Belg. Hij mag het vanaf het begin een keertje laten zien. Speelt toch eigenlijk zelden of nooit in de basis. Roda en Heerenveen houden elkaar in evenwicht waar het gaat om balbezit. Maar Roda zegt de ploeg die wat dwingender speelt. En die toch ook de mogelijkheden heeft gekregen om de score te openen. De keeperstrap van Van de Bus komt niet heel ver. Gaat nog tot de middenlijn uiteindelijk. En via Dost aan die aan de linkerkant in balbezit. Zoekt het u wel daarop met de meeverdedigende Montaigne Die verdedigt trouwens altijd van de rechtsback. En dan achterin geschoten, maar in het zijnet door Bas Dost. De voorzet komt helemaal van links. Gaat voorbij de goal. En dan komt hij eigenlijk half ingeleid in Dost. Maar ja, hij scoort ook niet. 0-0 dus. NAC Vitesse 1-0. Filip Koken. Nak probeert eens wat langer balbezit te houden. Nu over een aantal schijven. Nu uh, balbezit aan de zijlijn. Hier wordt uh, Schilder gevonden. En die wordt weggestuurd. En die komt nu uh, Kala's tegen. Schilder probeert daar Schalk aan te zuren Schalk zo bij de strafschopschip. Maar uh, die bereikt weer uh, Goudelje niet. En zo kan Vitesse weer een keer overnemen. Mag Butner aan de linkerkant. De linkervleugelverdediger de bal op gaan drijven. Komt nu de middenlijn tegen en houdt dan weer in. En legt dan de bal weer terug naar Anand. We hebben zojuist een enorme grote kans gezien voor Schilder. Die vanaf een meter of twintig kon uithalen. En net geen doel trof. Dat was een metertje naast de paal. Aan de verkeerde kant dan voor Schilder. Nu een voorzet voor Yasuda. En daar de kans en de redding voor de Rouwelaan. En de rebound wordt gemist door Hofs. Een geweldige kans voor Pedersen in eerste instantie. En Ter Rauwelaar bewijst daarin de goal voor Nak uh, zijn waarde. Die uh, ja, had maar een fractie van een seconde om te reageren naar de voorzet vanaf rechts van Josuda Neemt uh, Pedersen die bal in één keer op de slof. En de rebound kan dan niet worden benut door Hofsen en ook niet door Bonny. Een enorme kans voor Vitesse op de 1-1 gemist. Ruim 10 minuten nog, 1-0 nog altijd voor NAC. Ben je verrast door RKC tot nu toe Bas? Ja en ik heb ook weer gezien dat Groningen uit en Groningen thuis een wereld van verschil is. Ja. Daar kunnen verschillende ploegen over meepraten. Want Feyenoord verliest daar, Ajax verliest daar, Twente verspeelt er twee punten. Dat is nogal een verschil als je kijkt naar wat Groningen uitgedaan heeft. Daar ook bij mindere ploegen gewoon werd verloren. En nou ja, de graafschap schiet met de binnenpas in de slotfase 2. En achterom werd omgebogen naar 2-3. Uh, dat valt niet mee. En RKC dat heeft in ieder geval wel besloten dat het na die vier verliespartijen op een rij... vandaag hier voor eigen publiek toch eens wat moet laten zien. Nu wel zoet in de problemen gebracht met een truspenbal die hij niet wil. Die geeft hij dan zelf zomaar aan dan ook. Dan worden de problemen natuurlijk alleen maar groter. Dan moeten van RKC één aan de noodrem trekken. Dat uh, gebeurt dan ook. En er wordt geel uitgedeeld voor de dader. Dat lijkt mij Braber die daar... Uh... Of is dat Duits? Dat is moeilijk, Chinees Duits die daar uh, de sliding inzet te laat op Andersson. En dat levert dan een vrij schop op voor Groningen. Eerste gele kaart van deze tot dusver vrij sportieve wedstrijd in de slotfase van de eerste helft. 1-0 nog altijd voor RKC. Tweede helft al bij het handballen, Nederland-Vinland. Richard? Vier, vier minuten zijn we bezig in Geleen in Zuid-Limburg. 14-16 Nederland kruipt weer wat dichterbij. Zojuist door twee doelpunten op rij van Bartek Konic. Onzichtbaar in de eerste helft en ook al woensdag in Finland... Maar nu met twee doelpunten in de tweede helft. Dat biedt misschien wat hoop voor een beter oranje dat in de eerste helft dus tegenviel. Een technische fout aan de kant van Finland. En Nederland kan dan overnemen, maar er wordt snel terugverdedigd door Finland. En vervolgens gaat de bal dan rustig naar de linkerkant. Tim Rehmer gooit hem dan naar Konits Mark Bult komt de bal halen. Hij krijgt veel mandekking van Finland. Komt daardoor heel moeilijk tot een schot. En mag nu het spel verdelen op middenopbouw. Er zit weinig tempo in het aanvalspel van Nederland. Wordt weinig bewogen. nu gaat het tempo dan iets Omhoog. Dit is een prima balletje en dan een lopje. Prachtig mooi dat boogballetje van Tim Remer vanaf de linkerhoek. Goed doelpunt van Nederland en 15-16. En zo gaat het gelukkig toch nog weer een echte wedstrijd worden hier in Geleen. 15-16 Nederland dus de aansluitingstreffer gemaakt. Nou dan zal het bij 0-0 helemaal een echte wedstrijd zijn. Rachman. Nou, niet echt. Ik vind Roda beter. En ik vind Heerenveen bovendien erg zwak spelen. Het staat dus 0-0. Nog een minuut of 3,5 in de eerste helft van deze wedstrijd. Balbezit is er voor Michel Breuer. Bal gaat de middenlijn over naar Assaidi. Maakt daar een beweging met de arm. En dat is een overtreding. En dus krijgt Montaigne daar een vrije trap. Een paar meter voor de middenlijn. breed naar Wielaert. Draait om en ziet dan het spel voor zich liggen. Er wordt gezegd door Jonker en door Donald allebei in de as van het veld. Kom maar. En dan is het paasje van Jonker breed niet goed. Zit Heerenveen daartussen... En kan de bal terug naar nou, de bussen die men eens naar voren speelt richting Dost. Balverlies bij de spits van Heerenveen. Dan Donald die de bal kwijt is. En dan een diepe bal. Prachtbal trouwens. Want Narsing is vertrokken. Ziet Asaidi komen. Links voor de goal. En het is raak voor Heerenveen. De 42e minuut is de goal van Asaidi. zijn zevende al van dit seizoen. Een hele snelle counterattack van Heerenveen. En dat kun je aan de ploeg van Ron Jans normaal gesproken wel overlaten. Het is totaal tegen de verhouding in. Maar de Vriezen staan op voorsprong in Kerkrade. 0-1 is het. RKC staat ook voor Bas Tegeler. Anderhalf minuut nog in de eerste helft. Balbezit voor Groningen via Ivens. Uh, die staat er ook van de middenlijn. Alle veldspelers nu op de helft van RKC. Dat afwacht en kijkt en kijkt en kijkt. De vrije schop van zo even na die overtraining van Duits door Tadic genomen. Kansrijke positie, zeker als je beschikt over zijn linkerbeen, maar het ging meters over. Nu wordt Sparf gezocht in het strafgebied. Het hoofd van Sparf dan met name, maar de bal wordt weggekopt. Door Martina, een van de twee centrale verdedigers dus vandaag bij RKC. Aan de linkerkant van het veld houdt Groningen dan balbezit via Kieftenbelt. Maar doet Burnett het wat nonchalant, wat lakoniek. Geeft hij de bal eigenlijk zeg maar, met de buitenkant van zijn voet mee terug aan Kieftenbelt. Dat was althans de bedoeling, maar heel even staat RKC ertussen. Burnet kan het herstellen ten koste van een ingooi die RKC dan neemt via Bandjar. Snow zou aanspeelbaar zijn, hoewel Kieftenbelt daar in de buurt staat. Van Hout komt nu naar de bal toe, ook Bramer komt nu naar de bal toe. Dan gaat de bal naartoe naar die laatste, maar die moet het afleggen in de lucht tegen Sparf. Die de bal opnieuw over de zijlijn kopt. Opnieuw een ingooi voor RKC, dit keer wel een meter of wat over de middenlijn. Slotseconde van het eerste bedrijf, Snow krijgt de bal, Bandjar... De stormt van Groningen eentje op hem af, dat is Bakuna. Daar schrikt hij zo van dat hij de bal kwijt is. En dan kan Groningen misschien nog een keer gaan counteren via Van Dijk. Via Tadic, die de bal wil klaarleggen voor Andersson. Maar hem klaarlegt achter Andersson. Dat betekent balverlies, dat betekent automatisch een counter om je oren ook. Als RKC het beter zou hebben uitgespeeld. Maar de paas op Van Hout is niet goed. Twee minuten extra tijd komen erbij. Die lopen inmiddels. Het is nog altijd 1-0 in het voordeel van RKC. In de eerste helft bij NAC Vitesse is dat het verneiden in de staart. Maar de staart is er nog niet, hè, Filip? Nee, en die staat kan ook wel eens erg lang gaan worden, want we hebben zojuist een doeltrap gehad van Jelle en Rawlaan met nog zeven minuten te gaan. En ik denk dat er nog wel zo'n vier, vijf minuten bij gaan komen, want het spel heeft heel erg lang stilgelegen, vanwege een paar blessurebehandelingen, ook eentje vanwege een karatentrap die Janssen uitdeelde. De rechtsback aan Butner, de linksback van Vitesse, en die rechtsback van Nac Jansen die kreeg daarvoor geel. Dat is waarschijnlijk dan omdat hij dat deed. Uh, met een, uh, ja, niet een gestrekt been, maar met een gebogen been. Dat kan toch de enige overweging zijn geweest voor uh, Pieter Vink om hem geel te geven en geen rood. Daar kwam Jans uh, heel goed mee weg. Die kreeg dus geel. En uit uh, de vrije trap die daaruit uh, voortvloeide, kon Vitesse weer niet gevaarlijk worden. Dat is een beetje het beeld van deze tweede helft. Vitesse meer balbezit, creëert wel mogelijkheden, maar geen grote kansen. En daar ligt het aan aan. Zodoende met nog zes minuten te gaan in deze wedstrijd. En wat blessuretijd. 1-0 nog altijd voor NAC. Er is dus één thuisclubje achterstaat. Dat ga er niet mee. Roda JC thuis tegen Herenveen. Half minuutje nog in de officiële speeltijd. Roda heeft de bal ingebracht door Wielaert. Speelt nu op het middenveld dus, dus wat dichter in de buurt van het Maar verdedigd door Herenveen. Judy zit aan zijn shirt vastgehouden door de Beulen. En een vrije trap voor Herenveen. Een meter of vijf buiten het strafstopgebied. Judicic die de aanval dus opzette na dat balverlies van Donald. Prachtige diepe paas. En voorzet Narsing laag en bij de paal binnengetikt. Heel eenvoudig door Asseidi. Een minuutje of drie geleden inmiddels. En Van de Bussen heeft nu alle tijd om de keeperstrap voor Herenveen te nemen. We krijgen er één minuut bij. Een seconde of vijftig nog te gaan. En wat betekent die achterstand voor Rode JC? Gaat de ploeg toch twijfelen? Ik denk dat Harm van Veldhoven, de coach van de ploeg uit Kerkrade... Zeker niet ontevreden zal zijn geweest over wat hij zag van zijn ploeg. Tot aan de 0-1 natuurlijk. Dat is de stand die staat. We zitten in de extra tijd. Herenveen leidt. Nog een paar seconden bij Bas Tegler. Nou, nee hoor. <laughs> Dag Ronald. <laughs> Jij mag het zeggen. <laughs> het is 1-0 bij bij RKC Groningen. We gaan naar uh, Filip Koken, Nak, Vitesse. Ja, tot zo. Ja, ook tot zo. <laughs> Vijf minuten <laughs> nog te gaan in deze, in deze eerste helft. In deze tweede helft bij uh, NAC tegen uh, Vitesse. Met het balbezit voor Vitesse dat nog maar een keertje aanzet. Het ook gewisseld heeft dat de linksback Butner eruit gehaald heeft. En Abora als een soort derde spits heeft ingebracht. Dat is eigenlijk een middenvelder met een Belgische nationaliteit. En die, ja, die moet nu voorin maar wat gaan stormlopen. Want er moet iets gecreëerd worden nu door Vitesse. Dat licht in het voordeel is in deze tweede helft. Maar geen grote kansen kan creëren. Uitgezonden twee mogelijkheden die... Goed werden gepareerd door Jelle ten Rauwelaar. Nu weer een blessurebehandeling. Uh, wie is dat die daar gaat liggen? Dat is Donny Gorten, de doelpuntenmaker te maken. Die uh, gaat weer tijd trekken. Dat doet een NAC wel uh, slim in deze tweede helft. Die haalt een beetje de vaart ook uit de aanvallen van Vitesse. Zodoende ligt het stil. En is er nog vier minuten te gaan, is de stand nog altijd 1-0 voor NAC. Het uh, is dus rust bij de twee wedstrijden die om kwart voor acht zijn begonnen. Roda Heerdeveen, ruststand 0-1. Asaïdi maakte hem. En RKC Groningen 1-0, doelpunt van Duits. van Meyer Holthorn. Het is nu vrouwen en kinderen eerste bij uh, Nak Philip. Uh, ja, maar Nak is nu aan het counteren en uh, doet dat via de spits die daarvoor is ingezet. Dat is uh, Jozefsohn. En die krijgt daarvoor een uh, optimale beloning. Namelijk een corner. En waarom is dat optimaal? Ja, dan duurt dat weer even. En dat is op het moment dat er 90 minuten zijn verstreken en er een bord omhoog gaat. En op dat bord staat 3 minuten. Er zijn nog 3 minuten te verspelen aan blessuretijd. Ik vind dat een beetje weinig. Uh, gezien het feit dat... Uh, de spelers met name van Nak in de tweede helft toch wel hebben liggen een op het veld. En dat heel lang heeft geduurd. Ik denk dat het spel minstens vijf minuten heeft stilgelegen. Maar goed, er worden slechts drie minuten bijgeteld. En nu doet Lulling het weer heel slim. Die haalt er opnieuw een corner uit en dat gaat er weer heel lang duren. Ja, en hij juicht het publiek op, het Breda's publiek, dat hier een ouderwets avondje Nak beleeft. De sfeer kan bijna niet beter zijn voor de supporters in Breda. Lurling heeft die corner inmiddels genomen. Is dan een beetje gaan etteren bij de hoekvlag. Ramt de bal dan weer tegen de knieën aan van Prupper. En zijn beloning is opnieuw een corner. De derde op rij. En die wordt nu opnieuw genomen door Buis en door Lulling Die de bal nu maar ineens achterramt En dan mag Veldhuizen de bal weer gaan halen en klaarleggen voor een doeltrap. En dat gaat ook weer erg lang duren. Omdat die bal nu ineens bij de hoekvlag ligt. Dat heeft Lulling dus ook weer slim gedaan. Ja, als je met Lurling speelt, is dat heerlijk. Als je tegen Lurling speelt, is hij een verschrikkelijke etter. Maar goed, dat is een, een, een topsporter waardig. Alles doet hij en alles laat hij voor de overwinning. En hij kan zuigen, hij kan verschrikkelijk zuigen. Dan moet hij ook wel eens een trap incasseren in de slotfase. Maar hij zorgt er wel voor dat Nak in de slotfase deze wedstrijd doodmaakt. En dat is wat Nak moet doen tegen Vitesse, dat het meeste wil heeft in de tweede helft. En de meeste balbezit. Nu een hoge bal in de richting van Pedersen. Maar uh, Terauwelaar, de doelman van NAC, maakt zich lang. En grijpt die bal die hij nu even vasthoudt. Nu een uh, verre trap van Terauwelaar richting zijn spits. Richting Kolk. Die inmiddels is ingevallen en Schalk heeft vervangen in de punt van de aanval bij NAC. Nog uh, ruim een minuut te spelen aan blessuretijd. Als Vitesse het nog een keertje probeert. Boni is vrijwel niet in het stuk voorgekomen. Die tweede helft die hij dan wel kon spelen na zijn enkelblessure opgelopen in de warming-up. Nog een inworp de waarbij Abora de bal in de handen neemt. De invaller. Abora slingert de bal in het 16 meter gebied van NAC. Die wordt daar verlengd door Luijks weggekopt. Daar komt de Lulling er net niet aan. Maar Gillissen geeft de bal aan ros. En dan in één keer kan nak gaan counteren. Is het 2 tegen 2. Balbezit voor Kolk. Lulling is mee. Jozefzoon is nu ook mee. Maar Kolk raakt zelf de bal kwijt. En dan kan Vitesse nog één keer gaan bouwen. De allerlaatste aanval denk ik voor Vitesse. Als Prupper de bal raakt. Maar hem niet goed raakt. Een afzwaaier. En die kan worden gevangen door het ten Rouwelaar. Pieter Vink. De scheidsrechter van dienst hier in Breda kijkt dan nog even op zo'n loosje. Besluit dat er nog even balbezit mogelijk is voor NAC. Wordt Jozefzoon aan de rechterkant aanvallen bij NAC nog één keer weggestuurd. Hofs geeft een tikje terug naar zijn eigen doelman. Eh, Veldhuizen die nog één keer een bal, een laatste trap zal geven. Meer tijd zal er niet zijn. Een laatste trap van Veldhuizen in de richting van zijn collega keeper ten Rauwelaar. Luiks kopt hem weg. Buis geeft de bal aan Ros, en dan is het gebeurd. En blaast Pieter Vink op zijn horloge. Ja, Don van der Brom en Stanley Menzo, trainers van Vitesse, kijken heel bedenkelijk. Vitesse stond zo mooi op de vierde plek. Eén puntje achter PSV, één puntje achter Twente en één puntje voor op Ajax. Maar Vitesse leidt hier puntenverlies. Het verliest weer eens een keer een uitwedstrijd en nak. Dat uh, mogen we niet vergeten. NAC heeft hier een uitstekende prestatie geleverd. Wint door een omstreden penalty. Dat wel. Met uh, 1-0 van Vitesse. En NAC boekt hier de vierde thuiszegen op rij. En dat is een knap succes van de ploeg van Karelsen. We gaan handballen Nederland-Vinland. Het was 15-16 de laatste keer. Richard van der Maarden. 21-22. En nu is het dan eindelijk gelijk. En is het 22-22. Na 17 minuten handbal plus een tijdstraf. Dus Finland in ondertal. Ja, het zat er al lange tijd aan te komen. Maar het lukte maar steeds niet om die gelijke stand op het bord te krijgen. Nederland steeds. Dan weer 2 achter. Dan weer 1 achter. Maar dan nu eindelijk is het gelijk. En Nederland moet dit duel thuis natuurlijk eigenlijk ook gewoon winnen. Van een, een klein handballand, Finland. Slechts 7500 leden heb ik me zojuist laten ...door een Finse collega in Nederland met al die internationals die toch in het buitenland spelen. ze moet deze wedstrijd denk ik vrij simpel in de tweede helft kunnen gaan winnen. Maar het loopt nog steeds niet goed. Het is allemaal wat flats... Uh, in de dekking uh, veel foutjes, veel slordigheden. Ook in, uh, in de aanval wordt uh, Mark Bult nauwelijks gevonden. De cirkel uh, is eigenlijk ook onzichtbaar in deze wedstrijd. En ook Gerry Eilers, de keeper, die uh, normaal gesproken eigenlijk een, een, uh, een, een uitblinkende rol vaak vervult bij Oranje. Die pakt uh, weinig extra ballen. Finland heeft nu het balbezit, maar Nederland verdedigt in deze fase vrij agressief en goed. Een vrije nu op de 9 meterlijn. Mark Smets, de coach, die staat langs de zijlijn. Heel Fanatiek te coachen. Het is zijn vuurdoop eigenlijk hier in Nederland. Dat ook nog wel in Geleen. De plaats waar hij groot werd als speler ook van VNL. En hij probeert nu Nederland weer op het juiste spoor te krijgen in de tweede helft. 13 minuten hebben we nog te gaan in dit tweede bedrijf. Dus het is een gelijke stand. Kijk of deze aanval van Finland iets oplevert. Nee, dan misschien de breakout. Voor het eerst sinds lange tijd weer een voorsprong voor Oranje. Ja, ja. Mooie goal van Jasper Snijders, de speler van Volendam. En na 5-4 is het eindelijk weer een keer een voorsprong voor het Nederlands team 23-22. De late wedstrijd van de avond is Feyenoord tegen NEC. Ja, Feyenoord begon goed aan de competitie, maar de laatste weken is het beduidend minder. Ajax nog wel, maar daarna verlies tegen Go Ahead voor de Beker. En 6-0 in Groningen tegen Groningen. Dan is NEC toch wel een lekkere tegenstander om uh, hier weer helemaal bovenop te komen. Want NEC staat de derde van onderen en die houdt kamp. Ja, maar won wel vorige week uh, na een aantal verliespartijen op rij met uh, 3-1 van de FC Utrecht. Dus dat is prettig. ...voor de heer uit uh, Nijmegen. Uh, overigens, het is de nummer 10 van, van vorig jaar tegen de nummer 11 van vorig jaar. Dus wat dat betreft, het fijn dat het met die zesde plaats hier zo verschrikkelijk slecht... Uh, ...moet wel wat gebeuren, dat is duidelijk. Go Ahead was een schande. Uh, Groningen ook, 6-0, echt uh, billenkoet gekregen. En als je dan kijkt naar vanavond, lekkere volle Kuip. Ziet er goed uit allemaal. De uh, laatste vijf seizoenen haalde NEC toch acht punten uh, weg uit de Kuip. En uh, vorige week dus die overwinning op FC Utrecht. Dat uh, heeft het bloed van Alex Pastoor wel versterkt. Er zijn wel veel uh, spelers. Wellenberg, Zeepuik, Nuitink, Amieu en Posens. Allemaal geblesseerd. En Step Nederland zit niet eens bij de selectie. En bij Feyenoord, Dani Fernandez naar zijn rode kaart vorige week tegen Groningen geschorst. En Feyenoord zal er alles aan doen om die blamage van vorige week weg te poetsen. De, je hoort het hand in hand, kameraden op de achtergrond. Dat betekent dat de spelers het veld op zijn gekomen. Tom van Ziegem de strijdsrechter is. En we over een paar minuten gaan beginnen aan de wedstrijd Feyenoord-NEC.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 Ja, Uitsma en Van met 15 miljoen mensen. En een heleboel daarvan zit in de Kuip bij Feyenoord NEC en die oudkant. Ja, ik schat zo'n 40.000, 45 45.000. Zagen net een goed schot van Cabral. De eerste opwinding in het stadion. De schot richting het doel van Gabor Babos. 2004, 2005, 24 wedstrijden bij Feyenoord. Onder de wat staan nu bij NEC. De hoekschop is de eerste in deze wedstrijd. Vanaf de rechterkant na één minuut spelen. En Cabral neemt hij zelf. Gaat richting de tweede paal, maar wel heel ver. Uh, voorbij die tweede paal over de achterlijn. En Ron Vlaar, die mee was naar voren, kon absoluut niet in de buurt komen van die bal. En dus mag Babos de bal weer in het spel gaan brengen. Nog meer Feyenoord-connecties bij NEC. Natuurlijk Alex Pastoor, assistent geweest bij Feyenoord, onder andere van Verbeek. En hij is nu de hoofdtrainer van NEC. Stond wat onder druk na vijf verloren wedstrijden achter elkaar. Maar vorige week die 3-1 overwinning op Utrecht, dat deed veel goed. De balbezit voor NEC. Dat uh, verdedigend speelt. Uh, Babos doet het heel rustig aan. En uiteraard na twee minuten nog 0-0. RKC Groningen, tweede helft. Bas 1,5 Anderhalf minuut oud. Het uh, eerste schot van de tweede helft kwam van RKC. Dat voorstaat dus met 1-0 en eigenlijk uh, meteen in de tweede helft. blijkt van geeft dat het ook wel verder wil. Dan zijn de mogelijkheden ook in de eerste helft wel dus, uh, toe geweest. Castellon met de grootste kans. Hij oog oog met Van Lo Die kon redden. Nu het balbezit voor Van Peppen. En de bal terug naar Duits. Tenminste, dat was de bedoeling. Van Peppen twijfelt lang. Geeft dan de bal toch aan Duits. Die schrikt daar wat van. Want staat dan eigenlijk net tussen twee man in. En verspeelt de bal vervolgens ook weer in een duel met Hiarie. De rechte van FC Groningen. Er zijn geen wissels geweest. De bal bezit nu uit de ingooi. Met Kieft en Belt. Die hem in Heijs naar voren geeft. Dan krijgt Van Peppen hem heel ongelukkig op zijn gezicht. Die kijkt als mij tegen het licht van de lichtmasten in. En is het zicht op de bal even kwijt. Het loopt goed af. Castillon krijgt dan in het... Uh... Pasen, hij wil de bal breed leggen, een tik van Van Dijk blijkbaar, want blijft geblesseerd liggen. De wedstrijd gaat door. Ketting, de scheidsrechter heeft daar niks kwalijks in gezien en het loopt af met een hoekschop voor Groningen als de bal via Bandja over de achterlijn gaat. Nou gaat Ketting als een haas terug om te kijken wat daar nou eigenlijk gebeurd is. Ja, daar word je natuurlijk niet veel wijzer mee van. Dan zei je de film in je hoofd nog even terugspoelt en zegt wat gebeurt er nou eigenlijk? Castellon wil de bal breed leggen en krijgt dan eigenlijk Van Dijk tegen zich aan. Die laten we zeggen iets te fel. ...in dat het duel gaat en van achteren een tikje geeft tegen Castellon Daar moet je eigenlijk wel voor fluiten, maar dat deed hij dus niet. Nederland, Finland. We stonden voor het eerst sinds lange tijd voor. Riesens van Aardig. Ja, ja, inmiddels een gaatje geslagen van drie doelpunten in het voordeel van Oranje 25-22. En Finland mag zo dadelijk een strafworm gaan nemen. Het spel ligt even stil. Vandaar de harde muziek op de achtergrond. Een van de spelers kan het zo gauw niet zien wie het is. Ligt op de grond, geblesseerd. Een flinke beuk gekregen. Het is Mark Bult, de schutter die vandaag niet zo goed op dreef is. Slechts twee doelpunten gemaakt tot nu toe, maar wel belangrijk geweest. Net op het keerpunt op het moment dat Nederland erover heen ging bij Finland. Hij staat weer, Mark Bult. Finland mag een 7 meter gaan nemen. Het is 25-22 in het voordeel dus van Oranje. Is veel gewisseld bij Roda Heerenveen. Racht nog niet mee. Eén wissel gezien. Het staat trouwens 1-0 voor Heerenveen. Na zo'n 2,5 minuten in de tweede helft van deze wedstrijd. De goal van Assaidi gezien in de eerste helft. En Herenveen uh, heeft uh, balbezit. Je had het over wissels. Uh, Gouwe leeuw eruit gehaald. Het haperde toch een klein beetje achterin bij Herenveen. Breuier is in het centrum gaan spelen. Was linksback. En daar staat nu de nieuwe man. Dat is uh, El Akshawi. Vlag meteen na 30 tellen spelen. Al stil vanwege bloed in het gezicht bij Wielaard. En Jurisiets lag ook op de grond. Met de koppel tegen elkaar gegaan bij een uh, kopduel. Nou, we weten sinds gisteren hoe je dat oplost, zo'n bloedneus. Je stopt twee tampons in je neus en dan is het opgelost. Ik heb altijd begrepen dat je die ergens anders in stopt. Maar Huntelaar bij Oranje, dat verhaal, u weet wel. Er wordt gescoord met El Akcewi, een voorzet. En die wordt voorin zomaar benut bij Heerenveen. Zo snel kan het dus gaan, zo verschrikkelijk razendsnel. Een aanval via de linkerkant en El Aksheoui krijgt nu de felicitaties voor de goal. Wordt er afgerond en dat is een prestatie van formaat van Herenveen 0-2 en dan zijn er pas 3,5 minuten gespeeld in de tweede helft van de wedstrijd. Het is Assaidi in de as van het veld. Dan gaat de aanval verder op de linkerkant komt El Aksheoui. En voor de goal wordt hij binnengeschoven En dan vraag ik me af wie het is. Ik denk Judy Schietz. Ik twijfel. Ik ga er nog één keer naar kijken. Want het is wel belangrijk dat we de goede man de goal meegeven. Judy Schietz. Inderdaad. Toch. 0-2 voor Heerenveen. Ja, voordat je het weet wordt er gescoord bij Feyenoord NEC ook, Andy? Nee, nee, nee, nee, nee, Ronald. Het is uh, nog altijd 0-0. Wel een gele kaart. En uh, die was voor Kevin Comboy van uh, NEC... Vanwege het hard inkomen bij keeper Mulder van uh, Feyenoord. Het is 0-0, maar Feyenoord is furieus begonnen, mag ik wel zeggen. Met uh, twee goede schoten. Uh, ik heb al eentje beschreven van Cabral. En het was een prachtig schot van Elamadi met een dito redding van keeper Babos. Daarna nog John Quidetti die in de spits staat bij Feyenoord. Die het zijn net raakte. Dus Feyenoord is een paar keer dichtbij geweest. En één aanval gezien dus van NEC die eindigde in de handen van Mulder. Die daarbij ook uh, flink aangeraakt werd door die uh, convoy. En daarvoor kreeg hij de gele kaart. Een vrije trap voor NEC. Halverwege de helft van uh, Feyenoord. En dat kan gevaar opleveren als de, ja, zeg maar de koppers mee naar voren zijn. Ik zie onder andere Vadoch uh, voorin staan. Daar komt die bal en die wordt gekocht. Doelpunt. Doelpunt. En is het uh, deze is van de Velde die hem heeft geraakt. Van der Velde, de tweede keer dat de NEC in de buurt van het doel komt. Hij loopt helemaal vrij, achter de verdediging langs. En die vrije trap die wordt zomaar binnengekopt. Mulder is kansloos. En Nick van der Velde scoort zijn tweede doelpunt voor NEC dit seizoen. En het is een belangrijke. Na een minuutje of zes spelen staat NEC 1-0 voor. Na die mooie vrije trap van Koolwijk met het hoofd gescoord door Nick van der Velde. Nou, dat is binnen drie minuten twee, twee doelpunten live. Uh, we gaan naar RKC Groningen kijken of Bas Tiggelen dat het ook kan. Ja, nergens van opkijken vanavond. Alles kan. Zes minuten na rust. Er zijn wel kansen geweest, ook voor Groningen. Nadat er een hoekschop genomen werd en de bal voor de voeten van Texera kwam. Die kort draaide en schoot, maar het was dan zo druk dat die bal wel ergens tegenaan moest komen. Nou, dat gebeurde ook. En de rebound kwam uit een hele moeilijke hoek dat wel. Voor de voeten van Andersson die hem vervolgens hoog overschoot. Dat was echt een kans voor Groningen om op gelijke hoogte te komen. Dat is dus niet gelukt. Balbezit wel weer voor Groningen dat de vooruit gevonden heeft in ieder geval in de tweede helft. En via Hieriën en, en Sparf nu balbezit heeft. Sparf de vind terug naar Hieriën. Dat ziet er goed uit. Drie van Erkens meteen gezien. Naar die korte combinatie dan mag Hieriën heel ver doorlopen. Anders dan aangespeeld. Die wil schieten. Laat het over aan de Tadic. Tadić schiet en zoekt red. En dus is er een opgerund applaus van de tribunes. Want dit was een goede aanval. Dit is voetbal zoals Groningen dat ook graag speelt. Met snelle combinaties. Daarmee ben je eigenlijk als je dat slim doet met een kort 1 tje twee, twee mensen kwijt. En dan ontstaat er vroeg of laat toch wel ergens ruimte. En dan is het ook zorgen dat je mensen hebt die oog hebben voor de anderen. En dat was in dit geval allemaal eigenlijk prima. Behalve dan het schot van Tadic waar Zoet de handen tegen kon krijgen. Groningen lijkt de wedstrijd wat naar zich toe te willen trekken. Maar ja, staat wel met 1-0 achter nog altijd in Waalwijk na 52 minuten. Heerenveen gaat een lange busreis tegemoet. Maar wel met drie punten, nog niet naar als dat doorgaat. Ja, en wie weet wel champagne ook. Het is 2-0 hier in het Parkstad Limburg Stadion. Snel uitbraak dus van Heerenveen. Judy Giudicic mag het afronden. Ook weer zo'n intikker van dichtbij. We zagen dat ook bij de eerste goal al van Assaidi. En in de rust staat iedereen tegen elkaar. Hier Als het 0-2 wordt, is het afgelopen. Laten we toch hopen dat dat niet bewaarheid wordt. Weer komt Herenveen De middenlijn overgestoken door El Achoui. Daar is hij weer aan de linkerkant van het veld. Daar is ook Assaidi weer. Tackle ingezet door Biemans. En de bal via de benen van Biemans over de achterlijn. En dat betekent dat Heerenveen voor de tweede keer eigenlijk in een minuut een corner vanaf deze kant van het veld mag gaan nemen. Dat is de linkerkant, Narsing neemt dit soort ballen voor zijn rekening. Die bal van zojuist was te laag. daar ontstond geen enkel uh, gevaar uit. Kijken of Narsing de bal nu wat hoger kan krijgen. Bijvoorbeeld in de richting van Bas Dost. Want die speelt tot nu toe een uh, onzichtbare uh, wedstrijd. Daar is de bal richting Dost. Maar weer wat uh, te laag. Jonker dan uh, onderuit uh, getikt door El Axioi. Een paar meter buiten het uh, strafschopgebied van Rode JC. De ploeg die snel weg wilde. Maar ja, dat krijgt uh, geen vervolg. Een vrije trap die is genomen. 2-0 is het voor Herenveen in de 53 e minuut. nederland finland handbal. Richard van Maden. Nederland staat voor. 26-24. We zitten in de slotfase van de wedstrijd. Zojuist ging Tim Rehmer een beetje hinkelend naar de zijkant. Maakte een prachtig doelpunt. Raakte daarbij geblesseerd. Verstapte zich volgens mij. Gleed nog een aantal meters door. En hij zit nu op de bank. En Nederland heeft het balbezit dus met uh, Van Schie aan de cirkel. De hoeken diep. En Nederland um, rondspelend in de opbouwrij nu met Konits Met Bult. En met Sluiters die er zojuist is ingekomen. Nederland dus met twee doelpunten nu los. Van Finland speelt een betere tweede helft. Veel agressiever. En af en toe zijn er mooie momenten. Een prachtig doelpunt van Iso Sluiters. Die heel hoog komt. En vanaf de 9 meter lijn de bal erin. Jast in de bovenhoek. 27-24. Dat zou wel eens de beslissing kunnen zijn in deze wedstrijd. Finland heeft het niet meer zo. En Nederland speelt duidelijk beter dan voorrust. NEC nam in de Kuip verrassende leiding. En die houdt kan. Uh, wel buitenspelluchtje aan hoor. Uh, zeg maar, het uh, stonk er zelfs een beetje naar. Maar goed, uh, het is 1-0 voor NEC. Met Cabral in de aanval. Het is uh, tegen de verhouding in. Maar dat uh, maakt niet uit. Ronald Koeman zei vorige week bij die 6-0... acht keer op doel geschoten. Groningen zes doelpunten. nou Nu één keer op doel verkopt en één doelpunt voor NEC. Uh, die stand staat dus nog op het scorebord na 10,5 en half minuut spelen. Met de inworp voor NEC in de buurt van de eigen cornervlag. Aan uh, voor NEC gezien, de linkerkant van het veld. Gaat de bal naar voren. Wordt uh, gekopt door Sjeune. Maar gekopt naar Klaas. Dat kan uit de bedoeling zijn. En dat weet Sjeune ook. Maakt een overtreding. En dan krijgen we een vrije trap. Aan de rechterkant van het veld voor Feyenoord. Gaat Cabral die vrije trap nemen. En gaan de koppers, de goede koppers, zoals de vrije, zoals Vlaar. naar uh, voren. Maar rug naar Niemeyer. De aansluitingstreffer van Rode JC is een feit. Minuut 55, goal van Vukovic. Uit de corner van Vlerderes, een hoekschop vanaf de overkant van het veld. Steeds de linker van Vlerderes, het is de vijfde corner van de thuisploeg Wilaard krijgt de bal op zijn hoofd. Bij de 5 meterlijn legt hem dan bewust of onbewust wat breed. En Vukovic staat daar ongetwijfeld om te koppen. Maar schiet de bal met de linker achter Brian van de Bussen. 2-1 de stand in Friesland. En dat betekent dat deze wedstrijd nog zeker niet is gespeeld. In Limburg er... zit je toch, hè? Ja, wat zei ik, in Friesland. Ja. Ja, 2-0, 2-1 voor Heerenveen. Maar we zitten echt in kerkrade. 1-2 bij Roda Heerenveen, zo dan maar. We gaan nog even naar Waalwijk, Bas de... Wordt er geschoten, maar dat is een uh, vrij zwak schot eigenlijk. Dat Groningen daar loslaat. Schot van, uh, wie was dat? Tadic. Die dat wel goed kan met zijn linker, maar dit keer iets te veel hooi op zijn vork neemt. 1-0 voor RKC, na een klein uur. Opmerkelijk dat Groningen natuurlijk afgelopen week met 6-0 de baas was over Feyenoord in de wedstrijd. Waarin het zes verschillende doelpuntenmakers op het borden kreeg. Gek genoeg trouwens dat Texera de spits bij geen van die zes goals direct betrokken was. Niet als doelpuntenmaker en niet ook als gever van de assist. Dat is opmerkelijk, maar waar. Maar als je zoveel mensen hebt die kunnen scoren is het toch gek dat dat vanavond nog altijd niet lukt. Tadic wil schieten. Tadic schiet naast. Roda Heerenveen is 1-2, RKC Groningen is 1-0 en Feyenoord NEC 0-1. Tot zo, na Marielle Hackman met het journaal. Langs de lijn, op Morgenmiddag, kwart over twaalf, vanuit Stadion Thiel in Heerenveen, de perstribune. Govert van Brakel, wint zijn schaatsonder tijdens het NK afstand.